Himma Yisrael weder. Alleen de uitdrukking al is het. Zeker als Israël door de vele zonden waarin ze terecht zijn gekomen uiteindelijk uitgevoerd worden uit Israël en voor 70 jaar in paddingschap gaan naar Babel. Dat is een ramp voor het volk. Maar God heeft verwaarschuwd dat als ze niet in gehoorzaamheid in zijn wegen zouden wandelen en zouden doen wat hij zegt dan wil je het verbond verbreken dan verbreedt hij nog niet het verbond, maar dan komt datgene over hem heen waarvan God in zijn Torah gesproken heeft. En laten we goed onthouden dat wat God in zijn Torah gegeven heeft, is zijn woord, datgene wat hij gezegd heeft. Je zou bijna zeggen of hij het nou leuk vindt of niet, maar hij heeft het gezet zodra wij in een verval komen, gaat het functioneren, je zou bijna zeggen, als een wet van zwaartekracht. Zoals de wet van zwaartekracht een eenpaar versnelde beweging is van boven tot aan de aarde toe, is het woord van God op dezelfde wijze. Hij heeft het gezegd: zodra je daarmee in aanraking komt, gaat het werken. Of u het leuk vindt of niet. Maar dat geldt niet alleen voor de vloek, maar bovenal voor alle zegeningen. Want wie het verstaan om in gehoorzaamheid te wandelen, zullen ook al de zegeningen van Abiyade ervaren in hun leven. Gaan we met u lezen in uh, Zachariah hoofdstuk 1, vers 1 tot met 3. Zoals bekend, de maanden, we zitten nu op de eerste Kislev. Maar in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, de koning van uh, Baal, kwam het woord van Yahweh tot de profeet Zachariah. Hij is de zoon van Berekiah, de zoon van Ido, in de achtste maand. Jaweh staat er geschreven, is op uw vader zeer toornig geweest. Is zag hij het in mijn kop. Zijn in paaf. Kijk allemaal uit, natuurlijk, naar Jeruzalem, waar meneer gaat komen. Jaweh is op uw vader zeer toornig geweest, maar, zegt hij, zegt op hem. Zo zegt Jaweh de heerscharen, bekeert u tot mij. Wie zegt dat? luidt het woord van Yahweh de Heerschaar. Dan zal ik bij de Heerschaar tot u weerkeren. Wie zegt dat? Zegt Yahweh de Heerschaar. Dan kijk vier keer in één tekst de naam van Yahweh. Hij zegt het en wie zegt het Yahweh. Yahweh de Heerschaar. Dan zal ik tot u weerkeren, zegt bij de Heerschaar. Wanneer doet hij dat? Op grond van een voorwaarde. Want de voorwaarde is altijd verbonden. Bekeer je, loop op mijn weg, dan zou je in het volgen van mijn weg de zegeningen ontmoeten. Ook je inzicht in het woord van God gaat groter worden. Persferie zegt, de profeet Zachariah tegen Israël, wees nou niet gelijk aan uw vader. Ik denk dat we moeten denken... Aan de generaties waar wij uitkomen. Tot we ook niet meer echt moeten luisteren naar die leer van onze vaderen. Die hebben we gezien door Rome heen en reformatie. En, uh, we hebben een enorme christelijke beweging gemaakt. Is dat fout geweest? We hebben niet beter geweten. Maar we zijn wel in die wegen gegaan. En het feit alleen dat we hier zitten, hebben we een bepaald beseft, dat We zeggen, hé, hey, de sabbaten, de feesten, de nieuwe maanden. Waarom zitten we anders hier? Hè? Om te kijken wat heeft God gesproken. We zijn teruggekomen op de wortels van het woord van God. Wees nou niet gelijk als je vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Maar zo zegt Yahweh de Heerschade, bekeert u toch van uw boze handel en wandel. Maar zij luisterden niet sloegen op mij, Abba Yahweh, geen acht. Wie zegt dat? Ja, dat zegt het woord van Yahweh. Dat zegt er niet één keer, maar het hele Oude Testament en de profeten, en ook het Nieuwe Testament, komen constant op dit terug. Elke keer blijken we wegen te wandelen, waardoor we opgeroepen worden we doen. Ja, maar zo zegt mijn vader. Nee, stop met de leer van je vader. Als u niet overeenkomt met Torah. En gaat handelen zoals God het in zijn verbond heeft gezegd. Ewaas, zij luisteren niet. Slaan geen acht op mij. Op alle jaar mee Zeg het woord van ja. En we Uw vaderen. Waar zijn ze? En de profeten. Leden de profeten soms eeuwig? Nee, ook de profeten zijn sterfelijke mensen. Alleen ze hebben de woorden Gods gesproken. Maar allemaal zijn ze gestorven. Er zet mijn woorden evenwel en mijn inzettingen, zegt vader Yahweh, die ik mijn knechten, de profeten, geboden had, hebben die uw vader niet achterhaald, zodat zij tot één keer kwamen en zeiden, dus wat de profeten en de inzettingen gezegd hadden, hebben die uw vader niet achterhaald. Dus alles wat die profeten gezegd hebben, ook in dat leven van die vaderen gegaan is. Dat woord van die profeten heeft in achterhaald. Want waarvoor ze gewaarschuwd zijn, hebben ze gedaan. Maar ook datgene wat God eraan verbonden heeft, is gekomen. Ze zaten niet voor niets 70 jaar in Babel. 70 jaar. Zoals Yahweh de Heerscharen zich voorgenomen had, ons te doen naar onze handel en handel heeft Hij met ons gedaan. Vraagteken. teken, ja? Dus zoals hij gezegd had, heeft Hij met ons gedaan. Ja toch? Vraagteken, hè? We kunnen dan de hele geschiedenis van Gods volk en van ons eigen leven kunnen we het zien. Vers 7 zegt, op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Sebat, in het tweede jaar van koning Darius, Kom het kort van Jahweh tot de profeet Zachariah, zo van Relikja, de zoon van Ida. Gaat hij weer beginnen. Hij zegt, deze nacht heb ik een gezicht. Gehad. Wonderlijk. De profeten schijnen gezichten te krijgen. Als je het in de nacht krijgt, is het een nachtgezicht. Krijg je hem overdag, dan is het daggezicht. Je zou kunnen zeggen, een visioen. En word je op wonderlijke wijze iets voor ogen gesteld, dan je zeggen, wat zie je nou toch? Niemand anders ziet dat, maar jij ziet het. God overbaart het aan zijn profeten, dermate indringend dat ze niet meer los kunnen komen van datgene wat ze zien. En dat gaan ze verkondigen aan de mensen van het omheen. Daartoe is ook een profeet geroepen. Daarom gaan de profeten ook en ergens zegt Yeshua nog, wie van de profeten hebben jullie vader in niks gehoord? Dus een profeet is niet echt gezien in Israël. Want als Israël op een koers ging van afgoderij? dan vonden ze dat prettig. En dan komt er zo'n profeet, welke profeet het dan ook is, en die zegt, jullie moeten stoppen met die afgoderij. Want zo heeft Mozes gesproken, die namens God sprak, en dit is de weg van het verbond. Keer terug en kom tot de zegen van God, anders zal de vloek treffen. De vloek van God wordt niet graag gelezen, maar ze maken deel uit van het verbond. Aan gehoorzaamheid, de zegen. En dan de ongehoorzaamheid is gewoon een vloek verbonden. Zodra je in ongehoorzaamheid wandelt, ligt de vloek ook boven je. Je hoeft niet in angst te leven. Er is een ander woord voor. Het is de vrezen des Heeren. De vrezen des Heeren is goed om het te beseffen, want wat hij zegt, dat doet hij. Het is gewoon een wet van God. Deze nacht heb ik een gezicht gehad en ziet niets. Er verschijnt iets aan. Zie een man. Ik heb hem maar tussen handjes gezet. Messias. Vraagteken. Waarop je dadelijk invult. Hij heeft een man gezien. Een mens. En die mens die was gezeten op een rood paard. tussen de meerten. Meerten zijn strijken. Met een heerlijke, liefelijke geur. De takken. In de diepte. En achter hem. Rode forskeurige en witte paarden. En die zie je, maar die profeet ziet het. Hij zei, ik heb een gezicht: het is een man. En die man die zit op een rood paard. Nou, een rood paard heeft natuurlijk al iets te zeggen. Want er zijn natuurlijk ook nog witte paarden, zijn grijze paarden, kent u ze? Er zijn nog een paar Maar voor de Bijbel is het duidelijk waar het over gaat: en achteren rode forskeuren. Dus rossig. rossig. En witte paarden. Nou, Zagreer begrijpt dat niet, net zo minder als wij. Dus hij moet uiteindelijk zeggen. Wat betekent dit, mijn Heer? Mijn Heer is in dit geval de engel die het overmaakt. En de engel is sprak met mij. Hij zei tot mij. Ik zal u tonen wat het betekent. Gelukkig. Ik zal u tonen wat het betekent. Hierop antwoordde de man die tussen de meerten stond en zeiden: dit zijn zij die jaren heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. Die kwam het op paard, dan komt er daar nog meer. Dit zijn zij, zeg ik, die jaren heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. Waar komen we dat nog meer tegen, dat woord van uh, doorkruisen van de aarde? Wie weten het nog meer? Satan. Nee, uh, die kom met Job. En dan zegt hier ook: hey, Hé, waar kom jij vandaan? Ja, nou, ik ben uh, heel de aarde doorgegaan, ik heb de aarde doorkruist. En waar keek hij er weer naar? Hij keek naar Job. Ja. Begrijp je? Dus als Satan rondgaat, dan vinden wij het woord Satan eng, hè? Wij hebben geleerd, vanuit onze traditie, Satan, het liefst met een hoofdletter geschreven. Want staat er een hoofdletter in de naam, dan is het de persoon. Maar het woord Satan is een zelfstandig naamwoord, maar geen eigen naam. Dus Satan betekent niets anders dan tegenstander. Het is van een tegenstander, dat betekent letterlijk zijn woord. Het is zelfs zo dat uh, de engel des heren, die kan als Satan naar Bideon komen. Want er komt de engel des heren en die rijdt hij op zijn ezel. En die drukt hem tegen de wand aan en dan gaat hij schelden op die ezel. Maar uiteindelijk zegt de Engelse Heer die daar komt, gaat ik weer aan. Ik ben tot u gekomen als, wat staat er in de Bijbel? Tegenstander. Wat is het grondwoordje van tegenstander daar? Satan. Ik oh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar de Engelse Heer komt als tegenstander naar Biljam. Want Biljam was op weg naar een plaats om het volk te vervloeken. Ja, dan krijg je God tegen. Die laat je echt geen gelegenheid geven om te vervloeken. Ja, hij draait zelfs de vervloeking die hij uit wil spreken om drie keer in een zegen. Want die geld betaalt zo erg om te vervloeken. Krijgt hij natuurlijk zowel ook niet, want hij heeft zegent drie keer dat volk. Schitterende zegeningen als hij ze leest. Maar goed, over dat doorkruisen van de aarde, dat was je dus ook van Satan. de tegenstander. En eigenlijk doet de tegenstander, want dat is ook een engel, zijn werk... Wat God van hem vraagt. We wandelen heel de aarde. Hij kijkt en hij zoekt en hij ziet. Wat is zijn bijna ook weer? De aanklager. Dus hij is ook in de rechtbank, heeft hij de functie van aanklager. Bij de aanklager hoort bij de rechtbank. Zoals ook de rechter bij de rechtbank hoort. Dus je moet de figuur van Satan even anders zien, als dat we hem altijd in het christendom hebben geleerd. Hij maakt deel uit van de hemelse rechtbank. En hij wordt uitgezonden. Nou, datzelfde woord door kruissel van de aarde komt nu met die union verhaal met Satan. Dat is een engel van God die dus de hele aarde op kruist en kijkt. Er staat onder andere, als het gaat over paarden, in openbaringen zes verschillende uitspraken. Ik denk, ik er even bij dat je ziet dat het namelijk ook in openbaringen te sprake komt. Openbaringen 6 vers 2 en ik zag een wit paard. En die erop zat, had een boog en hij werd een kroon gegeven. en hij trok uit, overwinnerde om te overwinnen. Om na te denken, dan weet wie er op het paard zit. Er schitterende stukken die we kunnen lezen in het openbaring. Vers 4 zegt, er komt een tweede en dat is geen paard, maar dat is een roze paard, Want en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en dat zei Alkampus aan de slag en er werd een groot zwaard gegeven. Dat zijn openbaringen, wonderlijk is dat, Het is een compleet oordeel wat gebeurt. Openbaringen 6 vers 5. En ik zag en zie een zwart paard en die erop gezeten had, had een weegschaal in zijn hand. Nou weegschaal die kennen we ook al hè. weegschaal, wegen bepaalde dingen, hoe het met een volk gaat. En vers 8 zegt, nou, een waren En ik zag, en zie, ik zag ook een vaalpaard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En het doodrijk volgde achter me. Het is een doorkijkje naar openbaring. Daar gaan we niet over hebben vanavond. Als je openbaringen wil lezen, moet je dat gewoon vanavond morgen doen. En gaan ze nou, even kijken hoe dat ook weer zat met die paarden. In openbare. Goed, dit zijn zij die Yahweh heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. Zagen verder. En zij antwoordde de engel van Yahweh, die tussen die middenstruiken stond, en zeide: Wij hebben de aarde doorkruist. En zie, de gehele aarde verkeert in volkomen rust. Dan gaan die engelen van de Heer, die gaan over de aarde heen, ze kruisen de hele aarde en ze komen terug en ze zeggen de hele aarde verkeert in volkomen rust. Hoe je dat klinken? Dat klinkt hartstikke goed, echt waar. Wie van ons kent de aarde zo? Nee. Toch helemaal niemand. Nee. Maar zo komt hij terug met die boodschap. Wij hebben de aarde door en zien de hele aarde verkeert in een volkomen rust. Allee goed, moet u luisteren. Toen nam de engel van Yahweh het woord. Hij, hey, Jawe de heerscharen, dat is Allah Yahweh. Hoe lang nog zult gij, Allah Yahweh, zonder erbarmen zijn over Jeruzalem. Maar waar nou is ook weer? Naar in Babel. Ver weg van Jeruzalem. Aan de Evraat. En ze verlangden natuurlijk wel naar huis, sommigen. Maar velen waren zo in dat badel opgegaan. Velen waren helemaal niet meer zo verlangend verlangen om terug te gaan naar huis. Als je ziet hoe lang het nog geduurd heeft voordat ze teruggingen. En hoeveel er bleven wonen. Ja. Toen nam de Engel van Jawee het woord en maar ja de Heerschaard. Hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem? Kijk hoor en ook in de steden van Juda, waarop gij nu reeds 70 jaar toren gezegd. Dus zitten aan het eind van de 70 jaar, waarvan Jeremia geprofiteerd had tot ze naar Babel zouden worden uitgevoerd. Eigenlijk was de tijd van Israël gekomen om terug te komen. Als je Daniel gaat lezen, dan gaat Daniel dan ook ontdekken wat Jeremia zei. En Daniel gaat bidden tot God of hij hem openbaring wil geven. En dan krijg je die beelden. Weet je nog wat? Komt vanavond niet aan de orde. Hoe lang nog zul gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem? En over de steden van Juda, waarop gij nu 70 jaar tornen bent. Ik denk dat je dat antwoord niet gaat verwachten. Kijk. Ja, wij antwoord daarop de Engel, die met mij sprak, daar gaan we het over. Met goede woorden. Met troostrijke woorden. Mooi. Vervolgens. Zei tot mij de engel, die met mij sprak, predik. En wat moet u prediken? Zo zegt ja, in de heerschaar. Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontweld. Mooi oh, of niet mooi? Maar ik ben zeer toornig. Dat is niet lekker. Komt. Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken. Die terwijl ik maar een weinig vertoon was, hebben meegeholpen ten kwade. Dus God heeft ze uit laten voeren naar Babel voor straf vanwege een goddeloos gedrag. Maar God had daar een periode voor 70 jaar voor gekozen. Maar er zijn andere volken geweest die hebben het hun nog moeilijker dan moeilijk, dan moeilijk gemaakt om dat volk te kwaden. En dat is niet de wil van God. Hij zei, ik ben zeer toornig op de overmoedige volken. Maar ja, dan denk ik, wat hebben wij? Ook met Rome en Reformatie en Protestanten het Joodse volk niet aangedaan. Hoe we werden onze soldaten met de paarden uitgetrokken en de Joden vermoord, omdat het in hun ogen zogenaamde godsmoordenaars waren, omdat ze Yeshua gedood hadden? Hoe hebben die kroonkool in ons christendom. Maar goed, dat is wat er nog lijkt op, hè? Hier praten we nog over Zachariah, als over wat in zijn periode is gebeurd. Ik ben zeer toornig op die overmoedige volken. Die, terwijl ik maar een weinig vertornd was, meehielpen ten kwade voor mijn volk. Vers 16 zegt: Daarom, zo zegt Jan. Ik keer in erbarming tot Jeruzalem weder. Mijn huis zal daarin gebouwd worden. Amen. Luidt het woord van wie? Van Yahweh de Heerschaar. Zie je hoe vaak dat steeds weer terugkomt. Wie is Jaabe? Nou, het is Jaabe de Heerschaar van de strijdmachten van de hemelse legers. Het is de God van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft met hun een verbond gemaakt. Het begon met Abraham. Het is op ziende bevestigd. Het is zijn volk. bepaalt het woord van Yahweh de Heerschaar. En het Meester zal over weer... Jeruzalem gespannen worden. De meetsnoer geeft precies aan hoe groot en hoe breed en, en hoe diep het is. Het gaat over de van bespannen worden. Hoe wordt de maat genomen? <lacht> nou zegt hij het verder. Want, zo zegt ja, weet de heerschade wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Mooi. He, er gebeuren dus twee dingen. Hij heeft het over de volken, maar hij heeft het ook over... Degene die dus Jeruzalem gaan bewonen. Wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Nog zal Yahweh Sion troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Dus ondanks hun goddeloosheid, ze hebben 70 jaar verbanning gehad. Nochtans zal God verkiezen dat ze in Jeruzalem zullen wonen. Zijn tempel zal gebouwd worden en daar zal de naam van Yahweh verheerlijk worden. De naam van Yahweh wordt namelijk heerlijk en geëerd. In zijn tempel. En daar is dus een hele psych dienst rondomheen. Die dagelijks de offers brengen die voor ons aangezicht gebracht worden Tot aan de grote verzoendag. En na de grote verzoendag gaat de hele cyclus weer opnieuw beginnen. Elk jaar opnieuw moeten de zonden gebracht worden voor het aangezicht van God. In zijn hemelse heiligdom. Wat de ware tabernakel is. Want de aardse tabernakel is een schaduw van hetgeen in de hemel is. Zal Jabeen, Sion, troosten en Jeruzalem nog verkiezen? Goed onthouden. Dan ging je zeggen. En ik sloeg mijn ogen op. En ik zag toen. En zie, vier horens. Horens. Vier horens. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Hé, hey, wat betekent dit? Dit hè? Gaan het dit. Specifiek, waar ik nu over heb. Ik sloef mijn oog op, ik zag de vier horens, Toen vroeg ik aan de Engel die met me zag, wat betekent dit? Lijkt erop tot mij. Dit borens, zijn de Horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Dus het horens zijn machten, of het zijn koningen. Dus het zijn machten die opgestaan zijn tegen het volk van God. Hoewel God zichzelf de ruimte heeft gegeven, om die aanval te doen. vanwege het goddeloos gedrag van Israël. Waarvoor ze uiteindelijk 70 jaar. naar Babel gebracht zijn. Dit zijn de horens. die Judah, Israël en Jeruzalem. verstrooid hebben. Nou was het ook de bedoeling van God. Maar ze hadden nog meer gedaan. dan alleen maar verstrooien. Ze hebben het volk gekweld. op een verschrikkelijke wijze. Daardoor was God tornen, kunt u nog herinneren. En dan vervolgens. deed Jamee mij vier smeden. Mee. Dus die horens die jullie Israël en Jeruzalem verstrooid hebben, en hij laat ze vier smeden zien. Toen vroeg ik, ja, die is als die blijft vragen, ja, dat doet hij toch? ook. Als je dingen leest in het woord, ja, je snapt het nog niet, vader, hoe schiet dat nou zo? Geen bewijs en inzicht of geen iemand die onderwijst, die kan vertellen wat hier nou staat. Dat gebeurt ook met Filippus op de weg, met de moorman, met de kamerheer, weet je nog? Die zit in Jezaaier te lezen, en die snapt helemaal niks van Jezaaier 53. En toen Filippus bij hem kwam, zegt hij, nou zit hij, weer met dit nou eens uitleggen. En zegt hij, hoe kan dat nou? Spreekt hij over. En dan verkondigen ze hem, Yeshua, de leidende. En toen hij dat gehoord had, blijkt het de hele getuigenis van er om neer te komen, dat hij zegt, ja, maar wat verhindert mij dan om gedood te worden. Nou, zegt hij, in die jij van ganse harten gelooft, dan is het oorlog. Nou, zegt hij, ik geloof dat Jezus is, is het zo want dan is het En dan zakt hij af in het water en hij wordt gedood in de naam van Wat konden deze smeden doen? En hij zeide: dat waren dus de horens. Het blijkt dus dat die smeden ook diezelfde horens zijn. Die Juda zo verstrooid hebben: dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Dus die vier smeden, die vier horens. Die hebben dat volk zo verdrukt dat ze zelfs hun hoofd niet meer omhoog kregen. Van de druk, de ellende die ze hebben veroorzaakt over het volk van God. Hij heeft ze verstrooid naar Babel. Ze zouden ook weer terugkomen. Maar degenen die in Babel waren, hebben het zo te pakken genomen terug, dat erop terug Ze dat verstrooide volk zo gepakt dat niemand het hoofd kon opheffen. Maar zij zijn gekomen om hen. Wie zijn die hen? Dat zijn dus die volken, te verschrikken. Dus nou blijkt dat deze ruiters komen om de volken te verschrikken. Ze zijn gekomen om hen, dat zijn de volken, te verschrikken, om neer te slaan de horens van de volken, die hun horen hebben verheven tegen het land Juda om hen te verstrooien. Dus zelfs die volken die door God gebruikt worden om Israël te verbannen naar Babel, die hebben dat zo heftig gedaan dat dat niet Gods bedoeling was. En hij komt daarop terug. Zij zijn gekomen om hen, dat zijn de volken, te verschrikken om het neer te slaan, de horens van de volken. De horens van de volken. En hun horen, die hun horen hebben verheven tegen het land Juda, om het te verstrooien. Ik hoop dat je het kan volgen, alsof je het opnieuw leest. Net zoals u zegt, ha, ik heb het te pakken. Zo, zegt hij, keer ik, dat is Jabe, in Erdogan tot Jeruzalem weder. Dat volk wat verstrooid was, hij zegt: Ik keer terug. Hij had beloofd: Jeruzalem zal gebouwd worden, de tempel zal gebouwd worden, precies zoals hij beloofd heeft. Ik hoop tot dat, tot hij overkomt vanavond. En ik zou willen zeggen: God is stof en een goede maand don't